Uitgever de banier Auteur Merson Vermaat Titel, Uit de herhaalt de geschiedenis zich. Boekbesprekingen door Lisette Lagendijk Verantwoording De Eerste Kamer aanvaarde op 10 april 2001 het wetsvoorstel toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Deze aanvraag vond plaats onder heftige discussie binnen en buiten het parlement. De discussie betrof de vraag Bestaat er enige overeenkomst tussen de euthanasie in nazi-Duitsland en de Nederlandse nieuwe euthanasiewet? De reacties liepen zeer uiteen. De overeenkomst die er zou bestaan is deze, er wordt een onderscheid gemaakt tussen leefbaar en niet-leefbaar leven. Gezegd moet worden dat de euthanasiepraktijk in nazi-Duitsland niet alleen datgene is waar de tegenpartij voor huivert. Voor. De tijd van de nazi-praktijken was er in Duitsland ook al veel sprake van euthanasie. Stervenshulp, dood op verzoek en te weinig artsen en ziekenhuisbedden waren al voor 1933 centrale thema's en praktijken. Door deze al bestaande praktijken brak er op hoog niveau een discussie los, die ging over criteria waarbinnen euthanasie moest plaatsvinden. Dit om misbruik tegen te gaan. Zo gebeurde het dat er rond 1940 allerlei wetsvoorstellen circuleerden in de directe omgeving van Hitler. Hitler wilde zelf geen wetsvoorstel, omdat hij bang was dat predikanten en bischoppen erover zouden afgeven vanaf de kansels. Intern ging het debat echter verder. Hitler stemde er in het geheim in toe dat zieken met een ongeneeslijke ziekte, na alle medische onderzoeken, de genade dood konden krijgen. Dit betekende dat die genade massale moord werd op patiënten. Vooral geesteszieken en bejaarden waren de kloos. Karl Brandt zou zeggen, het was nooit bedoeld als moord. Men had mensen willen helpen. Sommigen beweren dat we niet bang hoeven te zijn voor herhaling van de geschiedenis, omdat we nu betere humanistische inzichten hebben en meer kennis. Anderen reageren met te zeggen dat het een gevaarlijke conclusie is, omdat morele lessen snel worden vergeten. De geschiedenis herhaalt zich wel, maar nooit op precies dezelfde manier. Het maatschappelijk denken over leven en dood bepaalt de praktijk van abortus en euthanasie in Nederland. Niet de zorgvuldigheidsessen die worden geformuleerd rondom abortus en euthanasie. Al regelmatig zijn deze eisen en grenzen verlegd, omdat de praktijk liet zien dat ze achterhaald waren. Onze maatschappij vergrijst snel. De druk wordt groter om geen ruimte meer te bieden aan mensen die langdurig verpleegd moeten worden. Ook de houding richting gehandicapten en gehandicapt ongeboren leven verandert snel. In Nazi-Duitsland ging de ontwikkeling op een soortgelijke manier. Ook voor hen golden zowel economische als argenetische, als gevreesd wordt voor effelijke afwijking, argumenten. Onder het mom van leed dat voorkomen moet worden bepleit men het aborteren van gehandicapt ongeboren leven. Men zegt zelfs al dat een dergelijke baby met kans op een ongelukkig leven plaats mag maken voor een baby met kans op een nog veel gelukkiger leven. Deze ontwikkeling illustreert het hellend vlak waarop Nederland zich beweegt. En, ook in Duitsland begon het klein. Kornstam zegt dat de Nederlandse normen met betrekking tot euthanasie niet in de buurt komen van wat toen is gebeurd. Hij heeft gelijk, maar onze zorgvuldig geformuleerde eisen nemen niet alle gevaar van ontsporing weg. Wie zijn wij om ons in te beelden dat zoiets bij ons nooit zal gebeuren? Hitler zei ook kolossaal human te zijn. Protesten tegen euthanasie komen vooral van mensen uit kerkelijke kring. Deze worden helaas afgedaan met de reactie, die mensen begrijpen niets van de moderne tijd. Hoofdstuk 1 De Humane Idealist Dokter Karl Brandt Dokter Karl Brandt was leider van Hitlers euthanasieprogramma. In de zomer van 1934 wordt hij benoemd als persoonlijke begeleidingsarts van Hitler. Op datzelfde moment treedt hij toe tot de SS. Hij is geen ruïnatie. Maar een intellectueel. Binnen de SS maakt hij snel carrière. Met euthanasie in het Derde Rijk is het klein begonnen. Hitler stuurt Brand naar ouders met een misvormd zoontje, blind, een been, misvormd armpje en waarschijnlijk verstandelijk gehandicapt. Hitler geeft Brand toestemming, als het kind er echt zo slecht aan toe is, het zich na de dood te geven. Ook de behandelende artsen menen dat er geen reden is dit kind in leven te houden. Na toestemming van Brand laten ze het kind op pijnloze wijze inslapen. De genadidood is in de ogen van de ouders, artsen, Brand en Hitler de beste uitweg, zeker in een wijk waar kracht en het recht van de sterkste geldt. Na dit ene geval besluit Hitler dat in dergelijke gevallen euthanasie mogelijk gemaakt moet worden. Dit wordt wat later door hem op papier gezet als decreet en persoonlijk ondertekend. Hiermee krijgt de euthanasie een similegale status. Branden en dragen verantwoording voor de uitvoering van de wet. Dit decreet is trouwens geheim, dus maar een aantal mensen weten van het bestaan af. Ook spreekt dit decreet niet over zaken als toestemming die nodig is van ouders of het kind zelf om euthanasie te plegen. Het gebeurt dan ook regelmatig zonder toestemming. Als Brand later, na de oorlog, in Nuremberg terecht moet staan, zegt hij dit. Het achterliggend motief was dit, de mens te hulp komen die zichzelf niet kan helpen en die daardoor zijn kwaalvolle bestaan verlengt. Deze overweging is toch zeker niet onmenselijk. Ikzelf heb er nooit iets in gezien dat in strijd was met ethiek en moraal. In de praktijk blijkt echter dat het niet gaat over uitzonderingen, zoals Brand zegt, maar het decreet werd steeds verder opgerekt. Uiteindelijk kwamen alle ongewensten voor euthanasie in aanmerking. Brand werd beticht van het zelfhanteren van een dodelijke injectiespuit en was betrokken bij experimenten op gevangenen met gifgas. Doordat de grens van het decreet werd opgerekt, zijn er meer dan 100.000 mensen door gedood brandwassend sterren mensen voor zich winnen met zijn charme, intellect en oprechtheid. Ondertussen gaf hij wel leiding aan dit diep ontspoorde euthanasieprogramma. In 1942 wordt hij zelfs benoemd tot algemeen commissaris voor de geneeskundige dienst en de gezondheidszorg. Hiermee wordt hij de belangrijkste medische autoriteit van Nazi-Duitsland. Ook krijgt hij een steeds hogere functie binnen de Waffen-SS. Op 16 april 1945 wordt hij opgepakt. Hij is de belangrijkste aangeklaagde op het Artsenproces te Nuremberg. Hij wordt veroordeeld tot de dood en zegt zelfs op het schaafword 20 augustus 1947 dat hij onschuldig is. Hoofdstuk 2: We zouden commissies moeten instellen. De eerste pagina's van dit hoofdstuk worden gewijd aan een fragment uit de speelfilm Ich Klage an. Deze film verschijnt in augustus 1941 voor het eerst in de bioscopen, is een nazi-propagandafilm en gaat over vrijwillige euthanasie. Getoond wordt hoe een man terecht staat om het doden op verzoek van zijn ongeneeslijk zieke vrouw. Dit gerecht brengt veel discussie met zich mee, met als grootste mening dat de wetten rondom euthanasie moeten worden aangepast, omdat ze mensen ervan weerhouden waardig te handelen. Bovendien komt men tot de conclusie dat je zo'n beslissing niet aan een arts alleen over kan laten, dus dat er commissies nodig zijn. Deze film wordt gerekend tot de beste en meest geraffineerde natiefilms. Deze film had veel invloed, omdat consequent redelijk klinkende argumenten werden gebruikt. Zelfs in op een na alle Nederlandse kranten werd lovend geschreven over de film. Het grootste deel van de Duitse bevolking onderschreef de boodschap dat een mens recht heeft op een snelle dood bij zwaar lijden zonder uitzicht. Het verraderlijke van de film was dat hij sterk verschilde van andere nazifilms. Er waren geen opzichtige haken te zien of Hitler groeten, om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Vier weken voor de première kwamen klachten binnen van kerkleidels op nazi-praktijken. Daardoor heeft men nog snel een aantal scènes uit de film gewist, om hem ook voor christenen beïnvloedbaar te maken. Het in de film genoemde idee van commissies werd sterk bekritiseerd door de SD de reden daarvoor was dat het een propagandafilm was. Het verhulde de grove naziepraktijken. De film wilde alleen de volksopinie peilen over een mogelijke euthanasiewet mee, zorgvuldigheid zessen. Ze. Echter waren reacties van kerken en sommige artsen op dit idee zo fel, dat Hitler zelfs afzag van het tekenen van euthanasiewetten. Hij vreesde dat het felle protest de Duitse oorlogsinzet zou schaden. Bovendien kon hij toch gewoon het decreet blijven handhaven, omdat deze geheim was. Zo kon hij gewoon doorgaan met ieder ongewenst mens opruimen. Hoofdstuk 3 Hitler's euthanasieprogramm Achtergrond en praktijk Het euthanasieprogramma is niet helemaal uit de lucht komen vallen in Duitsland, want er waren al twee zorgelijke ontwikkelingen. Men deed al moeilijk over het opnemen van zoveel bejaarden in verpleeghuizen en Nazi-Duitsland was een totalitaire staat waar vreemde regels en praktijken bestonden rondom de vernietiging van ongewenste mensen. Ten grondslag aan het euthanasieprogramma ligt de sociaal-darwinistische en het regaliaanse idee over vooruitgang van rassen. Hitler ging verkondigen dat het Aarische ras het eindproduct was van de vooruitgang. Andere rassen waren er ondergeschikt aan. Zwakken, gehandicapten en ongeneeslijk zieken moesten worden verboden zich voort te planten. Dit moest leiden tot rasverbetering. Binding en schrijven in 1920 een boek waarin ze stellen dat de mens vrij moet zijn om zijn leven te laten, beëindigen als hij dat zelf wil. Ze hebben vier groepen mensen van wie het leven beëindigd kan worden, omdat ze levensonwaardig zijn geworden. 1. Koma patiënten, door ongeluk. 2. Mensen die een ziekte of verwonding hebben die niet te redden is en graag dood willen. 3. Mensen die ongeneeslijk idioot zijn en een zware last zijn voor familie en maatschappij. 4. Mismaakt geborenen. In de jaren 20 was dit zeker geen gemeengoed, maar nazi's pasten ze later volop toe om kosten te besparen. Het was pure bezuiniging. Nadat de nazi's aan de macht kwamen, probeerden ze ook veel macht uit te oefenen op de medische wereld en de universiteiten. Na vijf jaar waren er geen Joodse artsen en studenten meer en was een derde tot de helft van de artsen lid van de NSDAP. De gevolgen voor de medische ethiek waren, zoals te verwachten valt, fataal. Een voorbeeld, jonge professoren liepen liever rond in een SS-jas dan dat ze goed onderwijs gaven. De medische ethiek begon in jaren, twintig te verslechteren. Na twintig jaar afgeleiden van de ethiek werden rond 1940 de meest gruwelijke misdaden gepleegd. Het begon met het standpunt dat er leven is dat niet waard is om geleefd te worden. Het begon met ernstige, langdurig zieken en eindigde bij alle niet-Duitsers. Toch waren er nog steeds, vooral oudere artsen die tegen euthanasie waren. Officieel was euthanasie ook nog steeds verboden maar er werden speciaal artsen voor uitgezocht van hoge hand. Al snel werd het Anazie-decreet opgerekt tot doden van demente bejaarden, mensen met erfelijke afwijkingen, abortus op embryo's met afwijkingen, doden van gebrekkige kinderen. Enzovoort. In augustus 1939 kwam er de verplichting dat artsen en voetvrouwen ieder kind beneden de drie jaar met afwijkingen in welke vorm dan ook moesten melden. Ze werden dan overgebracht naar een behandelcentrum om gedood te worden. Later moest ieder kind en ieder gebrekkige volwassene gemeld en gedood worden. Zo waren kinderen de eerste slachtoffers van euthanasie en zo werd bezuinigd op toekomstige kosten in de gezondheidszorg. De categorieën personen die voor euthanasie in aanmerking kwamen breiden snel uit in 1939. Men had het zelfs al over overspannen mensen, onnutte eters en niet productieven. Nog wat later kwam men tot de conclusie dat koolmonoxide, CO, het beste middel was voor de genade dood. Vergassing werd systematisch uitgevoerd, nog voor de Jodenvergassing in de kampen begon. Er kwamen in 1940 zes moordcentra, gefinancierd door de NSDAP, om ongewenste bemoeienis te voorkomen van Artsen en psychiaters moesten vragenlijsten invullen over hun patiënten. Als deze patiënten als onnut werden beoordeeld door T4, groep uitgekozen medici die werkten onder strikte geheimhouding, om zoveel mogelijk mensen te doden door euthanasie, dan werden ze overgeplaatst zonder dat hun artsen en psychiaters wisten dat het naar centra was. Daar werden ze dan binnen 24 uur vergast. Er kwam protest en Hitler deed even net alsof alle euthanasie werd stilgezet, maar stiekem ging het gewoon door. Na 1941 brak de periode van wilde euthanasie aan. Euthanasie werd minder georganiseerd, maar artsen deden het steeds meer zelf. Himmler kreeg interesse in T4 en breide euthanasie uit tot in de concentratiekampen onder de codenaam Zonderax Ion 14 F13. Dit was het dieptepunt van de hele euthanasietragedie. Hier kon men niet meer spreken van een hellend vlak, maar van een loodrechte diepte. Door euthanasieacties zijn veel mensen omgekomen. Tijdens het artsenproces in Nuremberg is zelfs het getal 275.000 gevallen. Beschreven praktijken hebben weinig overeenkomst met de euthanasiepraktijk in Nederland. In Duitsland liep misbruik van euthanasie erg uit de hand, doordat artsen zich op een hellend vlak begaven. Ethisch en moreel, in de context van een totalitaire staat. Het begon met één klein kind, maar eindigde in de Holocaust. Hitler's euthanasieprogramma had sterke ideologische wortels. Alleen de sterkste moest overleven. Hij wilde ziekenhuisbedden vrijmaken voor mensen die nog wel konden genezen. Er was een structureel tekort aan artsen, verpleegsters, bedden, enzovoort. Daaroverheen werden alle Joodse, vaak zeer bekwame artsen ontslagen. Van overheidswegen was gezondheidszorgen ondergeschoven kindje. Alle aandacht ging uit naar bewapening. Er was dus puur gebrek aan capaciteit om alle zieken te verzorgen. Hoofdstuk 4 protesten en pogingen tot legalisering. Nazies hadden een hekel aan kerken en hun leiders. Hitler schakelde ze nog niet uit, omdat hij de kerken nu nog nodig had. Heel wat naties waren protestant of katholiek en hij probeerde dus zoveel mogelijk steun van de kerken te krijgen voor zijn partijprogramma. Er werden aangiften van moord gedaan door mensen die niet achter de euthanasiepraktijk stonden. Er was echter al snel van hoger hand instructie gegeven om deze aangiften niet in behandeling te nemen. Sommige van de mensen werden opgepakt, anderen werden met rust gelaten. Er kwamen predikanten en bischoppen die veel lef hadden en allerlei dingen probeerden om de tijd te keren. Echter zonder resultaat. Sommigen deden zelfs zoveel mogelijk om patiënten te redden van de euthanasiepraktijk. Naties waren het meest gevoelig voor openlijke protesten. Een voorbeeld was bischop August Clemens Graf von Galen. Hij bad na de nacht openlijk voor de Joden, ging voor overleg met de paus naar hem toe en hield drie preken tegen euthanasie op onproductieven. Hij zei in een van die preken, als men ervan uitgaat dat een niet-productieve mens mag worden gedood, weet dan ons ollen, wanneer wij zelf oud en zwak worden. Hij deed aangifte van moord, maar werd niet op gereageerd. Hitler besloot von Galen na de oorlog pas te straffen, omdat hij onder velen populair was geworden. Door de meeste bisschoppen, predikanten en priesters werd echter te lang gezwegen over de moord op de Joden. Een aantal artsen, Hoogleraren en verpleegsters verzetten zich ook tegen de euthanasiepraktijk. Dokter Frans Gürtner was minister van Justitie. Hij voerde zijn ministers een steeds meer als hopeloze weg, omdat hij moeite had met het breute optreden van de Gestapo en de SD. Hitler trok zich niets aan van Gürtners protesten en had een hekel aan justitie, omdat deze alles wilde vastleggen in rechtsregels, idee het derde rijk was geen rechtsstaat. Maar, domein van Hitler zelf. Hij wilde geen ingewikkelde wetsteksten, maar geheime decreten. Steeds als Hitler een wetsvoorstel onder zijn neus geschoven kreeg, waarin men trachtte uit de nazi te regelen om het zo binnen de perken te houden, zei hij dat oorlogstijd geen geschikt. Moment is om te oordelen over zo'n voorstel. Hij zag de hele juristij als een obstakel voor zijn rijkersprogramma. Hoofdstuk 5 De Vragen van Leven en Dood Nu Het eerste deel van dit hoofdstuk beschrijft de euthanasiepraktijk in Nederland. Met behulp van definities en getallen wordt beschreven dat na nauwkeurig onderzoek is gebleken dat er veel mensen sterven door euthanasie niet op voorzoek. Hierbij horen ook mensen die nog wilsbekwaam waren. Dit gebeurde door het stoppen van behandelingen terwijl dat nog niet nodig was het geven van een extra dosis morfine, enzovoort. In 1995 was er een kwart van de artsen die verklaarde ooit levenspleinigen te hebben gehandeld zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. In het, jaar van het, onderzoek ging men uit van een nauwe definitie van euthanasie. Daardoor waren er slechts 2300 gevallen. Had men een bredere definitie genomen... Dan was het aantal gevallen van euthanasie veel groter geweest. Er is een groot verschil met de natiepraktijken en die van Nederland. In Nederland is de wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoeding via normale parlementaire kanalen overgenomen. Er is geen sprake van een van bovenaf opgelegd euthanasieprogramma. Ook staat in deze wet de vrijwilligheid centraal. In Nederland streeft men naar transparantie. Niet naar geheimhouding. Toch is er in Nederland een grote praktijk van euthanasie zonder verzoek. Meer dan 50% van de artsen meldt niet wat ze doen. In Nederland staat wel de opvatting centraal dat de mens zelf vrij moet zijn om te beschikken over leven en dood en er is geen sprake van een ideologie binnen een totalitaire staat, zoals in Duitsland. Toch moeten we onder ogen zien dat er ook in Nederland factoren zijn die de vrije keus onder druk zetten, zoals crisis in de zorg, vergrijzing. En tekort aan artsen en bedden. Juist vanuit Duitsland is gewaarschuwd voor een hellend vlak in Nederland. De kloof tussen toen en nu is groot, maar niet onoverbrugbaar. Toen is het ook klein begonnen. Zoals het in Duitsland ging om kostenbesparing. Zo zijn er nu ook al in Nederland kleine aanzetten tot verandering van houding tegenover mensen die nu of later lang verpleging nodig hebben. En weer begint het bij de embryo's met ongewenste aandoeningen. En dat, zoals in Duitsland onder het humanum van besparing van leed en lijden, terwijl men stiekem al lang de financiële kosten overgekend heeft. Johannes raar formuleerde treffend. Dan wordt misschien gevraagd. Kunnen we de hoge verpleegkosten bij het zijnde wel veroorloven? Is het economisch niet verstandiger als ouderen en zieken tijdig instemmen met euthanasie? Ik weet dat niemand zoiets voorstelt. Maar we weten ook dat de beste bedoelingen vaak niet verhinderen dat uiteindelijk gebeurt wat niemand wilde. De wet toetsing van levensbeëindiging op verzoek formuleert de zorgvuldigheidscriteria waaraan de arts moet voldoen bij euthanasie. Regionale toetsingscommissies moeten de gevallen van levensbeëindiging op verzoek toetsen. De leden van die commissie worden uitgezocht en het valt op dat er bijvoorbeeld nooit een christen of iemand die eigenlijk tegen euthanasie is, wordt gevraagd. Bovendien functioneren deze commissies niet naar wens, omdat veel artsen niet alles melden. Ook houden ze het OM, Openbaar Ministerie, op afstand. Alleen bij overtreding wordt melding gemaakt bij het OM de vraag reist dan, wie controleert de commissies, waarvan objectiviteit niet gewaarborgd is, omdat alle leden pro-euthanasie zijn. Ook in Duitsland stelde men voor om in commissies te werken, in de film Ich klage an. Het idee is niet nieuw, hoewel de intenties nu wel anders zijn. Het grootste probleem is de interpretatie van de zorgvuldigheidseisen. Wat is bijvoorbeeld ondraaglijk lijden? Inmiddels rekent de Hoge Raad psychisch lijden ook tot goede grond voor euthanasie. Het begrip ondraaglijk lijden is dus heel rekbaar en wordt ook steeds verder opgerekt. Ook wanneer de psychiatrische patiënt de dood wenst en zijn behandelingen geen resultaat meer geven, moet de arts hem helpen of bij gewetensbezwaar door verwijzen naar een andere arts. In 2000 was er een rechtszaak tegen de huisarts van oud-senator Bronchersma, omdat hij euthanasie had gepleegd terwijl Bronchersma alleen leed aan het leven en naar eigen zeggen. Levensmoe was. In de politiek gaf me duidelijk aan dat levensmoeheid niet onder de werking van de euthanasiewet valt, maar dat tijden en inzichten kunnen veranderen. Op dit moment kan dus iedereen in Nederland die zijn lijnen als ondraaglijk ervaart. Ongedacht de oorzaak van dat lijden, een artsarm. Uithanasie verzoeken Wilson bekwamen, zoals coma-patiënten en baby's, worden soms uit eigen beweging van de arts gedood. Men noemt het dan euforisch levensbeëindiging niet op verzoek. Het woord euthanasie laat men dan niet vallen. Zelfs toen in 1987 verpleegkundigen een aantal coma-patiënten hadden gedood, werden ze niet veroordeeld terwijl volgens de wet alleen een arts deze handeling mag verrichten. Beschreven wordt vervolgens hoe minister Borst van Volksgezondheid wetten en praktijken rondom euthanasie de en de negatieve reacties erop minnachten. Borst pleitte het tevens voor om stervenshulp. De gevallen van euthanasie die niet door artsen worden gemeld, omdat het formeel gezien nog strafbaar is, te rekenen tot normaal. Medisch handelen haar opmerkingen over de pil van Drion, de zelfmoordpil voor bejaarden, zijn nog wel het meest opzienbarend. Borst vertelde de Niks-journalisten eerst over twee hoogbejaarden van 95 die er gewoon schoon genoeg van hadden. Ze verveelden zich te pletteren en helaas verveelden ze zich niet dood. Want dat was wat ze eigenlijk wilden. Een nieuw criterium wordt tussen de politiek genoemd, levensmoe. De vraag is dan. Hoe ver zijn we hier nog verwijderd van lebensunwertesleben, levensonwaardig leven? Borst werd door deze uitspraken wel in de Tweede Kamer op het matje geroepen. Achteraf kunnen we concluderen dat Borst meer betrokken wilde zijn bij degene die het leven wilde beëindigen dan bij degene die zo lang mogelijk een gelukkige dag wilden.